Kremlseree met het nos journaal De partij Verenigd Rusland heeft zoals verwacht met grote voorsprong de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het Russische Staatspeilingsbureau. De Verenigd Rusland, de partij van president Poetin en premier Medvedev, kreeg bijna 45% van de stemmen. Dat was wel minder dan bij de vorige verkiezingen voor de Duma. In 2011 kreeg de partij nog 49% van de stemmen. De tweede partij is de nationalistische Poetin gezinde LDPR met ruim 15% van de stemmen, gevolgd door de communistische partij met bijna 15%. Volgens de exit poll komt de Liberale Partij, de enige groep die openlijk kritiek uit op Poetin, niet boven de kiesdrempel van 5%. Op dit moment heeft de oppositie één zetel in het parlement. Bij deelstaatverkiezingen in Berlijn hebben de regeringspartijen CDU en SPD verloren. Volgens de jongste prognose van de ARD blijft de SPD met 22% de grootste partij. De CDU van bondskanselier Merkel zou uitkomen op bijna 18% en dat zou een diepterecord voor die partij in de Duitse hoofdstad zijn. De rechtspopulistische partij Alternatieve voor Duitsland komt voor het eerst in het Berlijnse deelstaatparlement. Die partij won volgens de exitpoll ruim 13,5 van de stemmen. Het zomercarnaval in Rotterdam is toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Op de lijst staan nu 100 Nederlandse tradities. Zomercarnaval in Rotterdam is een meerdaags-evenement dat sinds 1984 bestaat. Hoogtepunt is de straatparade op zaterdag dwars door Rotterdam.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1194. Mijn naam is Ben Oveugen, nu gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan beginnen met een nieuw Nederlands werkje. We hebben één Nederlands label op uh, het gebied van New Age muziek en dat is Oriane Music. zit toevallig in Haarlem. En de cd heet Sun Within van Karunesh. Ook niet de eerste, de beste. En een garantie voor kwalitatieve, mooie muziek. Onze tweede gast met de nieuwe cd is Jim Ottawa, Ottoway, Excuse me. En die komt beste man uit Australië. En hij heeft de nieuwe cd Southern Cross uh, uitgebracht. Nou, die volgt daar gelijk achteraan. Ik wens je heel veel luisterplezier met dit programma Peaceful Radio 1194.